Het NOS-nieuws van 5 uur. Michel Koenen, NOS-journaal. Veel grote pluimveeslachterijen in Nederland zijn niet schoon genoeg. Bijna 70% van de onderzochte bedrijven had hun zaken niet helemaal op orde. Blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Twee bedrijven worden onder verscherp toezicht gesteld. Bacteriën hadden bij veel bedrijven vrij spel. Bedrijfsruimtes, apparaten en wanden waren soms erg smerig. En het dierenwelzijn was vaak niet op orde. De harde wind heeft vanochtend een ravage aangericht op het terrein van een paardenevenement in Overijssel. Een grote tent met daarin 60 paardenstallen werd door rukwinden uit de grond getrokken en waaide over een andere tent met stallen. Veel paarden raakten in paniek, een aantal wist los te breken en te ontsnappen. Het evenement is voor vandaag afgelast, maar gaat morgen waarschijnlijk weer verder. In Syrië zijn in ruim een week tijd tien ziekenhuizen beschadigd geraakt... bij hevige gevechten, meldt het Internationale Rode Kruis. Hierdoor kunnen volgens de hulporganisatie... honderdduizenden mensen niet langer medische hulp ontvangen. Ook scholen zijn zwaar beschadigd geraakt. Vooral rond de steden Raqqa, Idlib en het oostelijk gelegen Ghouta... is de situatie ernstig. Volgens het Rode Kruis gaat het om de hevigste gevechten... sinds de strijd om Oost-Aleppo vorig jaar... En in Brazilië is Carlos Arthur Noesman gearresteerd. Hij was de baas van de Olympische Spelen van Rio vorig jaar. De man van 75 zou een illegale rol hebben gespeeld bij het binnenhalen van de Spelen in 2009. Daarbij zouden leden van het Internationaal Olympisch Comité zijn omgekocht. De politie deed vorige maand al een inval in zijn huis. Ook zijn rechterhand is aangehouden. Het weer nog de komende uren nog onstuimig, vooral in het noorden. Daar stormt het en zijn zeer zware windstoten mogelijk. In het westen en het zuiden neemt de wind alweer af en later vanmiddag gebeurt dat ook in het noorden. Verder wisselend bewolkt met soms zon, het is zo'n 15 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWD. In de Randstad is onder andere veel vertraging op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Vinkeveen en de Leidse Rijntunnel 7 kilometer en drie kwartier oponthoudt door technische problemen. Er is ook één tunnelbuis dicht. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen een kwartier vertraging. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht ook een kwartier onthoud En een kwartier vertraging op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos. Verder een half uur vertraging op de m 211 hoek van Holland. Van Delft voor de aansluiting met de A4 en een kwartier vertraging op de N219 Zevenhuizenkapelle aan de IJssel voor de aansluiting met de A20. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zon, Zon Zee, Zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met, met nu de Muziek Boulevard. Luisteraars, welkom terug voor het tweede uur Hans met zijn vrienden in de avond. En er wordt vreselijk gelachen hier. Ja, dat komt heel maart. Ik maak met Hans. Is het nog middag? Ja, het is nog middag. Ja, sorry. Ik word weer gecorrigeerd. Het is weer middag. Ik denk toch dat de tijd altijd sneller gaat dan dat het gaat. Ja. Wat zeg je? Goeiedag. Nou, goeiedag, luisteraars. Welkom terug. En we hebben nog een uurtje gezelligheid met een uh, volle studio. Allemaal dames, dus ik word er erg gewend natuurlijk. En, oh, oh, er zit nog een klein zoontje ook, een kleintje. Oh. Ik, word ik word gecorrigeerd waar ik bij sta. Dat is toch verschrikkelijk? <laughs> In ieder geval dan voor terug. En ik hoop uh, dat het nog wel een gezellig uurtje wordt. En we hebben het nog steeds over Korendagse Antwoord van Zaterdag.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 I love the Lord, I love I maar met de permanente verkoudheid, hè? Eero's de Ramazon. Ja, ja, maar met, dat uh, maakt met, een, met, dat een, met, niet uit. Hij kan leuk zingen. Een Italiaanse titel. Hij kan mooi zingen. Een Italiaanse titel. Ja? Dit is toch geen stamppot? Echt wel? <laughs> nee, dat is geen stamppot. Wat betekent dit eigenlijk dan? Ja. Ja, daar zijn we helemaal nieuw naar. Uh, ja, daar zijn ik? we helemaal nieuw naar. Nou. Ja, wat het betekent? Koekel het ja. even. Wat zeg je nou? Koekel het even. Nee. Oh. Am Amore is er niet Zo van, het. Ja, dat weten we ook nog wel. Ja. Ja. Maar de rest. Ik ben heel benieuwd. Weet we jij ook vragen. Want jij kan goed Italiaans. Een poko. Een klein beetje. Een poko. Een poko. Ja. Poco, uh, we, we hebben het even over de opening van het, van het Korendag. Uh -huh. Want ik lees dat het hilarisch is. Vertel, kan je er iets over vertellen? Wil je het niet kwijt? Nee, ik ga het niet vertellen. Uh, je gaat het niet vertellen? Nee, maar um, ik heb al in de krant uh, vermeld... Ja. dat we om beveiligingsredenen... Ja het niet mogen zeggen wie er komen. Maar oh, daar, ja, daarom uh, ga ik het nu ook maar niet vertellen. Dus het is een We beetje hoog. komen kijken. Ja. Ja. Het is wel hoog. Maar er komen wel prominente figuren. Dus ja? ja, ja, daarom. Wat uh, leuk. Ja. Nou, ik ben, ben benieuwd. Maus, de paus. De paus, ja, ja zoiets. iets. Is een pausmobiel. Ja, de, de, de, is mensen een pausmobiel. Gewoon, de mensen moeten komen kijken, want dan is het leuk. Ja, en, en in, in jullie programma -boekje staat dat er ook een, een kaasmeisje rond gaat lopen met allerlei... Twee kaasmeisjes. Apjes. Twee kaasmeisjes. Ja, ja. ja. Ah, en Leuk, kan je daar iets van vertellen? Wie, wie zijn, zijn jullie de kaasmeisjes? Nee, wij zijn niet de oh, kaasmeisjes. Ja, we zijn niet de kaasmeisjes. <laughs> ik ben Rembrandt van Rijn. Waar ben je? Rembrandt van Rijn. Zo. Ik ga schilderen. Ik, ik, oh. lijk, ik lijk een beetje op een kaasmeisje, maar ik ben ook van... Geen cent te veel, alleen maar niet met dat kapje. Oh, dat wordt een beetje te veel. die vanuit Zeeland die? Ja. Ja. ja, nee, ik snap het, het, het al. Een doosje. Een doosje. C <laughs> ja, ja. <laughs> ik nee, ik maar er wordt de... dus over de hele dag... Uh, lekkere dingetjes uitgedeeld aan het ja, publiek. Want uh, heel veel mensen zitten er echt uren. Ja. Dus dan is het ook wel lekker als je wat... Ja, ik, ik, hebt, ik, weet, ik weet het van onszelf natuurlijk. Wij zitten er ook uren. Ja, maar jullie <laughs> krijgen ook allemaal lekkere dingen. Ja, <laughs> ja. ja. Wat, ja. Wat, wat kijk je mij aan? Nou, dan we misschien wat kunnen draaien. Ah, oh. ja. Ja. Ja, nou, weer in je uur wel. Ik kan het allemaal niet volgen. Hou het snel voor, je? Ja, ja, nou ja, Hans is zo snel. Dat En dan gaat hij die, die pinspleep uit en dan I said the things I said. Rides I couldn't have like it can call deep inside. Words are like whale balls. Gaat wat zeggen, hè? Ja, ik mag het niet zeggen. Ja, ja. Ik zag dat ja. je gezicht pijnlijk vertrekken. Dus ja, ik was mag en het wat niet aan het zeggen, zeggen en wat aan het nadenken. Ja, we hadden net onze, zeg maar onze oh, oh, jongste oh, oh. medewerker, oh, oh. zal ik het maar even oh. noemen. Ik moet eerst even vertellen waar we net, net naar geluisterd hebben, jongen. je niet nog? Zie je dat ik er niet gewend ben. Nee. Nee. nee. nee. nee. Nou, ja, kom maar. Maar ik verleef, verbeter mijn leven, hè? Kom. Althans op dit vlak. En, nee, dit was uh, de uh, plastieke dame, chair. Ja. Ga ik turn back time. Maar even over onze jongste, onze, nou ja, de jongste medewerker van, van, van het koor. Uh, Stef, je vertelde net dat je het, het een en ander doet altijd, je helpt altijd. Met ja. wie, wie help je altijd? Uh, ik, vorig jaar waren dat uh, Tim, Ton en Rick. En dit jaar is dat Sander. Hij werkt bij een bedrijf, ja. zeg maar. En dan heeft hij zijn eigen spullen en spullen van het bedrijf die hij mag gebruiken. En uh, ik mag daar dit jaar mee helpen. Ja. En hij is nieuw, dus we moeten wel even kennis maken met elkaar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Okay, even terug, want um, ik zou ja, sowieso een beetje dichter bij de microfoon mag. Oh, okay. En je noemde net drie namen, Kwikwek en Kwak. <laughs> uh, wat doen die, die dan? Hm? Nee, die deden dus uh, het licht en geluid. oké okay. was ik de steed En ik. nu had je uh, een ander, de oom daarvan. Uh, ja, die woont naast Rob. Ja, uh, dus ik heb hem al wel eens gezien ook. En met de vorige koordag was hij er ook. Toen deed hij alleen het geluid. Ja. En dit jaar doet hij het licht er ook nog bij. Nee. Maar de, dat licht is niet van hemzelf? Dat is van een firma, of niet? Uh, ook. Een ja. deel is van hemzelf en een deel is van het bedrijf. Ja, ja, ja, en die ga jij helpen. Jij moet hem adviseren hoe het precies moet. Nee, dat doet hij oh, bij niet. mij. Oh. <laughs> nou ja, jij hebt ervaring, toch? Dat wel. Nou dan, dan kan jij hem... Uh, Goed, goed informeren hoe, hoe je alles wil hebben. Hij doet het ook al een tijdje. Hoor. Oh, doet hij het ook al een tijdje. Gelukkig wel. Ja. Je gaat weer naar mij kijken. Ja, we gaan we maar weer, gaan weer een plaatje we draaien. draaien. Ja, je wil een beetje snelheid. Oh, in de, toch? de, toch? up with a this morning. But I can taste you on the tip of my tongue. along without no warning.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 Je ziet dat vier schuifjes een einde kunnen maken aan alle hilariteit. <totstuk> ja. Jij ja. Ja. Ja, wil hem afkondigen? Wil ik hem afkondigen? Nou, dat moet je, want ik moet mijn mond houden. Je uh, moet alleen naar de belasting betalen. Voor de rest, uh, vrij weinig. <totstuk> Your Song, Rita Ora. Wie? Die. Oh, die. Nou, ja. dat is hartstikke leuk. Um, je We hebben het nog even over de Korendag, want daar waren jullie eigenlijk hier voor... En, maar wat ik zijn begrepen heb, rond, rond het Korendag zijn er nog andere activiteiten. Ja, ik heb gehoord dat er ook uh, de kunstkracht is. Dat is natuurlijk zaterdag en zondag. En dat is natuurlijk leuk, om als jullie zaterdag bij ons zijn... om dan zondag bij de kunstkracht uh, te gaan kijken. Wat, wat is dat? Dat uh, is een route met allemaal beeldende kunstenaars, uh, schilders en dergelijke... En ja, dat is een hele route. De route is ook uh, te krijgen bij het Zandvoortsmuseum. Dus dan heb je nog een gezellig dagje. Ja, Kleinhagen. Ja, een druk weekend wordt ja, het gewoon. Nou. Ja, maar ik, ik bedoel ook, jullie organiseren uh, korendag in de kerk. Mm -hmm. Maar ik heb in het programmaboekje gelezen: er is nog veel meer te doen dan alleen maar zingen in de kerk. Ja, rondom de kerk. Je in dat de kerk, bedoel je. Ja, in de kerktuin. Is een koek en sopie, want daar gaan we natuurlijk, de Elsteda-tocht is daar, toen is het wel klein natuurlijk. En in het inzingruimte ja. daar heb je de nachtwacht. Dus wil je echt nu de nachtwacht zien, dan mag je daar even langskomen. Maar wel even oppassen dat er geen koor aan het inzingen is. Dus moet je even netjes vragen of je naar binnen mag. Wat, wat moet ik me daarvan voorstellen? Ik ga het me niet voorstellen dat de nachtwacht eventjes naar jullie... Dat gebracht is. Wel. Ja, tuurlijk wel. Waarom, ja, waar, Wij waar, krijgen we alles voor elkaar. Waar, waar, waar, waarom dacht je dat de beveiliging er was? Dus? Kijk, daar hebben we het. Kijk, nou weten ja, we het. Ja. Er komen helemaal geen belangrijke mensen. Het is gewoon de beveiliging van dit ding. Hey, hey, hey, ik kom sowieso. Dus, uh, ja, dat is waar. Niet, niet, niet alleen daarvoor. Natuurlijk ja. ook voor de beroemdheden ja. die dan komen. Ja, en wat natuurlijk ook Hollands is. Vrije markt. En poffertjes. Poffertjes. We gaan poffertjes maken. Oh, Stroopwafels, soep Nou, Gaan jullie stroopwaafels maken? Broodje aangeslag hebben we. Nee, stroopwaafels verkopen we. Poffertjes maken we lekker vers. Ja. En ertessoep is ook te koop. En ja, <laughs> <Broodje aangeslag. laughs> Chocolademelk met slagroom. Ja. Nou, en nee. pindakaas? Zelf ook van winnen. Pindakaas? Is de ertessoep dan vers? Nee, pindakaas is niet Geen Nederland. Nederland. Is nee, dat niet is Amerikaans. Ja. Oh. Ja. Ja. Ja, dat was het. pers uit blik. Ja, pers <laughs> oké okay. Dat maakt ja, niet ja, uit, maar ja. wel pers warm gemaakt. Kijk, omdat we daar. Dus, ja. gaan er zoveel van verkopen, dat kunnen we niet aan. Even nee. soep met slagroom. Over het, le het lekker. Dat mag ook. Ja. Zouten haring hoort er ook bij. Ja, Ja, eigenlijk wel, ja. maar die. Nee. Ging niet door. Nee. Drop. Nee. Laag like riet. Ja. Ja. ja, Als we daar nou weer over hebben. op gaan nemen, dan ga ik. Uh... Ja, doe maar niet. Nee, oh. <laughs>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 I don't know where we'll get together then You know we'll have a cool time then Well, my son turned just the other day Said thanks for the ball, that come on, let's make it We gaan eerst ik... even... Laat het lastig gel. <laughs> ja, dat krijg je als je een koptelefoon hebt. maar hoor je niet dat het... Ook hij wordt ouder. Dat is het ja. gewoon eigenlijk. Nou, we hopen het wel. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het was de komende... De, dit is gaaf, hè, Hans? Jij print dit uit, dus dan verwacht ik ook dat ik een goede tekst onder mijn neus krijg. Je hebt zo dat, was... dat het Luister. niet het weer, weer is van verleden jaar. Luister nou, gewoon naar die eerste zinnetjes. Het was de komende uren. De, dat past al niet. Maar Maakt dat, niet uit. Dat kan je zelf jij toch me... wel bepalen, Nee, niet? ik moet dit precies van jou voorlezen. Goed, het ja, weer van de, de komende tijd. gaat huis thuis. en zij moet met mij mee. Ja, de, ja leuk, hè? De wind draaide van west naar noordwest... en ging in de noordelijke provincies en langs de westkust... samen met een zware tot zeer zware windstoten... van 75 tot 125 km per uur. In het zuiden en zuidoosten bleef het wat rustiger. Later op de dag nam de wind af. Verder valt er nu nog her en der wat regen... en eind van de middag zal wat vaker de zon doorbreken. Het is dan zo'n 14 tot 16 graden. Morgen staat er minder wind... En dan wordt het nog wel koel cool en wisselvallig met wat zon en een bui. Nou, ja, op één woord. Ik maak er wat van, hè. Nee, Hans, de waarden meer worden. Strafvollig straks wel. Ik doe gewoon ja. plakken en knippen weer doen. Music of mice. Plakken en knippen. De nummer 1 uit de Nederlandse top 40. Migente van Jay Balvin en Willie William. Die IFM is niet verantwoordelijk voor alle, alle muzikale kwaliteit. Ik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 ¿Dónde está mi gigante? De ik vind ik een fabuleus slecht nummer. Ja. En uh, Mario, kan jij mij iets vertellen over de be het begintijd? Want daar is, dat is een beetje. Uh, de ene denkt dat en de ander denkt dat. Hoe laat begint het precies? Het begint om tien uur dertig. Dus half, half elf. Half elf. Ja. Voor de doof en slecht horende. Ja, maar goed, ik doe maar even duidelijk. Want ja. de ene keer staat het daarin en dan weer dat. Dus het is echt. Om... Ja. Half elf s ochtends. En hoe laat wordt, wordt het, uh, het hoge bezoek verwacht? Weet je dat al? Ja, om half elf. Half elf? Ja. Oh, ja. nou. Ja, want dan hebben we de opening. Oh, en ja. zij gaan openen. Oh, oh. Ja. ja. Je wil er niks van vertellen, hè? Nee, goed hè? Dat is ik toch wel jammer. <laughs> ik kan het er ook niet uit trekken over. Nee. Gewoon komen. Ja, ja. ja kom, ik kom wel. Ja, dus denk dat, ik, ja haalt... ik denk dat jij ook wel komt, Ja, toch? ik denk dat ik wel kom. Volgens ja. mij hoor je nou, het ook wel... wel bij dat koor, of niet? Zou, zou Het zou wel gezellig ja, zijn, wel, toch? Ja, wel. Ja. ja, maar ik hoef er natuurlijk niet de hele dag te zijn. Het nee, wel. Zou, ja, dat is Het zou wel een beetje dom zijn als je niet komt. Ja, dat is maar Maar ja, dat klopt ook wel. Ja, de kans neemt Oh, nee, neemt af. En, en, en dat is het begin, half elf. En hoe laat is het afgelopen precies? Ja, we hopen om tien uur. Ja. Maar, maar meestal loopt het wel een beetje uit omdat het zo gezellig is. Ja, ja. ja ik kan me herinneren van verleden jaar. Toen was ik er ook en was de, hele, nou ja, de hele kerk was eigenlijk hartstikke vol. Die was stamvol, hè? Ja, leuk. Ja, dat is echt heel leuk. Ja, dat is voor Komt, ons ook zo leuk. Komt onze burgervader ook deze keer weer? Nee, niet? Dit jaar uh, hebben we ervoor gekozen om uh, de afsluiting zelf te doen. Omdat we niet iedere keer de gemeente lastig willen vallen of de burgemeester ja. lastig willen vallen. Maar het grappige is dat uh, Mario van de week gebeld werd door de gemeente. Ja. Van, Klopt het dat we niks van jullie gehoord hebben dit jaar? Dus dat is wel heel leuk dat, ja. dat ze dan toch nog denken van... oh ja, de dag. Ja. Eigenlijk horen we daarbij. En je moet er meteen op reageren, wat heb je er voor over? We <laughs> hebben dus ook netjes gezegd van... we hebben dit jaar besloten om het zelf te doen... Ja. omdat we jullie niet iedere keer lastig willen vallen... Maar ze wilden toch nog wel op zoek gaan, eventueel naar ja, iemand ze zeggen, die En ze laat je maar wilde... verrassen. Dus. Oh, dat vind ja, ik Dus leuk. dat zou wel heel leuk zijn. Oh, maar dan moet je weer beveiliging hebben, samen. <laughs> ja, maar de burgemeester komt sowieso. Nee, maar. nee, nee. nee, nee ah, die die komt niet. Kom, die kom, die, kom, die, die zit toch in Blarikum, niet. Nee, nee, nee, nee. nee Hij oh, nee, is weer terug. Ja. Wat zeg jij toen? Ja, naar ons optreden. Ja, want van de beatspop In principe is ons optreden om kwart over negen, half tien. Oh, ik dacht dat wij pas om half tien of zo. Nee. In principe... Ja. En, en de, maar de afsluiting doen jullie altijd met... Uh, kan ik me nog herinneren, met een ander koor samen? Ja. En, en is dat één liedje of is het een heel optreden? Of hoe werkt nee. dat? Nou, dat koor dat treedt voor ons op. Ja. Die, die dirigent heeft twee koren, geloof ik, hè? Ja, die dirigent heeft twee koren. En het koor daarvoor ja. treedt ook met dat uh, koor op wat daar weer na komt. Dus het ja. laatste stukje is natuurlijk heel leuk... Want dan treden wij op ja. en dan treden wij weer samen met dat andere koor. Ja, ja, want die twee koren samen, dat is een behoorlijke hoeveelheid mensen, denk ik. Als die allemaal komen. Ja. ja. Nou, gezelligheid ja. toch? Nou ja, dat is het ook. Nou, dat is het ook. Ik kan me herinneren dat het inderdaad gezellig was. Ja. ja. Ja. Heel, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja dat was verleden. En dan maakt het ook niet uit dat je het liedje niet kan. Ja, verleden jaar hadden we ook een heel groot koor uitgenodigd. En dit jaar is het een kleiner koor. Is het iets, iets kleiner, ja. ja, ja. Ik ja, zo'n koor... 35 of zo, hè. zoiets Ja, ja, 1, 2, ja ik kan 22. dat koor. We gaan dan. eerst een muziekje doen. En ja, dat doe maar. heeft Mario nog te verteld over sponsoren. Ja, ja dat zou ik wel heel fijn vinden. Ja, dank je wel. Ja. Forget that, but I'm over it I hope she's getting better sex Hope she ain't picking it like I did, babe Took long years to call quits Forget that, but I'm over it Guess I should your pics Then blocked your number from my phone mm. Yeah, yeah You took all you could get But you To my ex. Doe ik graag. Uh, ja. Middelmix. Schreeuwen, waarom? Nou, omdat er geen fatsoenlijk woord mee te wisselen is. Uh, dus dat is wel. Uh, ah. en dan, dan ga ik ook. Nederland maar, maar zitten. Oké. Okay. Okay. Jullie ja, nee. nee. item is dit jaar uh, Nederlands. Of uh, wat is het? Meet in Holland. Ja, Meet in Holland. Ja. Houdt het in dat alle koren Nederlands moeten zingen? Of gaat het om de liedjes die gemaakt zijn door Nederlandse artiesten? Nou, ja, dat klopt. Ja, ja. Of, of geproduceerd zijn. Of in ieder geval iets in Holland gedaan hebben. Maar één liedje is voldoende? Eén liedje is voldoende. Oh, dat is gevraagd ja. of is dat de opdracht? Of, of... Nou, het is, het is ook niet een must, maar nee. het, het zou wel leuk zijn om dat te doen. Dat en, en alle koren waar... geven daar altijd wel gehoor oh, aan. Oh ja, zeker weten. Er zijn ook nou, heel veel koren die nu veel liedjes zien. Als je in je programmaboekje kijkt, dan, uh, dan zie ik duidelijk dat er inderdaad... Uh, want er staan een hele hoop Nederlandse liedjes bij. Ja, ja, zeker dus ik weten. denk dat uh, inderdaad dat er gehoor aangegeven is. En is het de bedoeling dat ze ook uh, verkleed komen of zo? Goed, of dat mag ook. Maar het hoeft niet. Nee, hoeft ook niet. Wij wel. Nee, niet. Wij wel. Ja, ja, tuurlijk. Dat is zo ja. leuk. Ja. Wij wel, wij wel. Ja, wij wel. Even wat anders. Want jij had het over het uh, Korendag programmaboekje. Hè? Ja. ja. Nou, daar wil ik wat over zeggen. Want het programmaboekje staat nu ook op, op de site. En dat is www.zingenac.nl en daar vind je natuurlijk ook nu alle sponsoren in en ook alle advertenties. Dus dat zou wel leuk zijn als jullie daar nu al naar kijken. Ja, wij mogen helaas geen reclame maken, anders zouden we het wel doen, maar dat mag niet. Dus wij doen het op deze manier. Als u wil weten wie onze sponsoren zijn, www.singenage.nl. Ja, www. Oh, www.nl. En daar staat ook het programma. Dus dat is allemaal. En wat nog met de informatie. En informatie over elke koor staat erin. Ja, heel leuk boekje. Ja. Goed in elkaar gezet. Lekker, ja. lekker kleurig. Dus dat wil je nog meer toch? Ja. ja je gaat Moet ik zeggen wat ik nog meer wil? Nee, ik oh. wil een plaatje met oh, jou straks. Ja. Ja. Ik een denk dat doet hij altijd zelf. Maar dat... hm. <laughs> normaal ja. heb ik niks Die te vertellen. <laughs> Me. I send my babies at home. She's probably worried tonight. I didn't call on the phone to say that I'm alright. Diana. serieus afkondigen? Ja, ik ga serieus afkondigen. Hey, ik wil... Hallo. ik vraag of ik dit serieus moet afkondigen. Het nummer, Hans. Het nummer. Ik hou mijn mond dicht. Ja, dat zeg je elke keer. En elke keer is het dan weer een domper. Als je dingen ja. zegt, dat je Ja, je, ja. Dat is jammer. Ja, dit was uh, Vieze Diana. Ja. Ja, Van? Van Michael Jackson. Ja, ik weet het wel. <laughs> ja. ja. ja. Vieze Diana. Ja. Ja. ja, Dirty Diana. Dirty Diana. Oh. Ik zit er helemaal niet op. zijn nee, niet echt, hè. Ja. Ik denk opeens, hoor, dat dat goed is. Ja, nou, ik wil de, de twee dames en de, en de jonge heer... wil ik heel hartelijk bedanken dat ze de moeite genomen hebben... om naar de studio te komen. Ik hoop dat het zaterdag een topdag wordt. Ja, dat hopen niet, niet wij ook. Ja, we gaan er wel vanuit deze. toch? Ja, en als je we... nou ook nog een beetje mee wil werken... Ja. zou erg leuk zijn. Ja. Nou, ik kan alleen maar uitnodigen... degene in Zandvoort van uh, kom in ieder geval kijken. Maar niet alleen Zandvoort, maar ook de buiten. Ja. Want uh, als je niet komt, dan mis je wat. Absoluut. Dat kan ik je wel vertellen. Ja. En uh, mijn uh, mede-presentatieve toet wordt toch... Uh, ook bedankt uh, voor een... Uh, nou ja, een extra avondje eigenlijk. Ja. ja, morgen zijn we er weer. Ja, het is nog geen tijd hoor. Maar, uh, maar ik wil jullie in ieder geval... heel hartelijk bedanken. Ja, heel graag gedaan. En, uh, hand. Ja, gezellig ja. en we zien je morgen en, uh, hand, en overmorgen. Hand, hand, hand, hand. Ja. Je kan... Uh, het Jochinage kan je niet jonge heer noemen. Nee, dat vond ik wel leuk. Het is een raar. beetje dat je denkt van. Hé, uh, hey, lul, bedankt. Ja, nee, het, is, het, is, het, is, het is wel een beetje, Ja. ja. Nee. Wat zou jij doen dan? Hé, hey, bedankt. Kerel. Oh, hoe goed. gedaan. Bedankt, Kerel. Kerel. Ja. Is dat genoeg? Man. Man? Ik ben een man. Nutje. Nutje. <laughs> nou, ik dat valt me wel Jongen, ja. dankjewel nou, ja. Stef. Ja, Stef bedankt hoor. Stef, het mannetje. Ja. En uh, nou ja, ik zie jou niet of al zaterdag. Ja. Toch? Morgen ook. Ja. Morgen oh, Morgen zien je, je morgen ook. ook. Ja, morgen is het nou, ook, dan he? zie ik je morgen ook nog. Ja. Ja. Ja. ja, we gaan lekker naar huis. Ja, we gaan eruit met een nummer van uh, wat waarschijnlijk gezongen wordt op Corridor. Dat zou zomaar kunnen. En ik zing niet mee. Zingen jullie mee? Wij zingen wel mee hoor. Ik weet niet past waar het het. Rivers, Ik wil dat de Ik wil dat de luisteraars till niet aan zijn. As it all comes down again again, As it all comes down, again. <laughs> As it all comes down okay. to, to the, the sound. sound. Oh <laughs> the sound the with this whispering in your ear Can you feel it coming back? To the one to call it right until we there We're coming home now, we're coming home now, coming home now. The Sound of the wind is, is whispering in your ear can, can you feel it coming back? We don't want to running till we dare We're coming home now. We're coming home now. Hear the voices surround us. Hear them screaming out. We'll be crying.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 aan het um, uh, nummer van um, um, Richard and the Young Ones. Like, yeah. Come on, guys. Harmonize oh. now. It's oh, nee. <laughs> great. Ja, ja maar dat maken wij elke vrijdagavond mee. Wat? Dus ja. uh, degene die het uh, gezellig willen hebben en lekker willen zingen, ik zou zeggen, kom een keer bij de Beatspopzingers kijken. Mannen. Vooral mannen. Vooral mannen. Komen wij tekort. Vooral. Mannen. Nou, wij zingen wel wat harder hoor, de bassen. dat maakt allemaal niet uit. Gaat allemaal goed. Leukste Het leukste was En omstreken. En omstreken. Zo is dat. Wat ja. van de hele wereld. <laughs> Straks mijn brood weg. Ja. ja. Wat gaan we doen? Nee, weet ik niet, Hans. Ja, jij... Het is jouw programma, dus ik, een beetje, kijk, ik kijk gewoon naar jou. Als het verkeerd gaat, is het altijd mijn programma. Ja. Zo, ja, zo uh, werkt het. Ja, ja, maar jij bent toch degene die het allemaal... Ja, dat, wij, toch? In, ja, ja. dat, dat is waar. Maar ja. hij heeft ook begeleid... programma Ik moet je ook eerlijk zeggen, hij heeft ook begeleiding nodig, hoor. Ja. Want dat is... Ja. Uh, dat ja, is ja, de de, de psychiater ook, maar toch sta ik hier. Uh. <laughs> zo staat. het. zonder <laughs> hem kan je het ook niet. <laughs> nee, dat is wel. Nou, dan doe ik het zelf, hoor. Ja? ja, ja. Dat vind ik knap. Ja, kom. Laat komen. Laat, laat komen. komen. Ja, laat hem maar komen. Laat komen. Ja, laat hem maar, maar, ja, maar komen. Klinkt weer zo vaak. Dat is in de studio. Solo porque estoy sufriendo, koele yela de mi amor. Hoort het dat niet? Nee. Nee? Hey, nou, Collegiala. Van uh, Boy Next Door. French Coast. En u hoorde net al, het is hier nog een gezellig hoor. Ja, dat is het <laughs> nog steeds. Ja, we hebben het nog steeds over een gezellige dag uh, in, in Zandvoort. Hè, aanstaande zaterdag. Ja. Ja, we hebben ja. het Van gezien. Half, Vanaf half elf. Ja, dan is de opening heel he hilarisch. Ja. En natuurlijk met beveiliging. Dus nee, ja. Heet de opening ja. hilarisch of is hij hilarisch? Hij is, hij is hilarisch. Is hilarisch. Tenminste, dat hoop je. Ja, ja, dat ah, ja. Maar. Doe maar gewoon, doe jou gek dat genoeg. Dat is van jou Hans. Ja, Dank je <laughs> Dat is ook typisch Hollands, hè? Doe maar gewoon. Ja, ja, ja dan doe, doe je, je gek, gek genoeg. Nou, ja. Ja. Dat, dat is ook zo. Ja, toch? Ja. Nou, net zo goed als echte soep en stroopwafel. Echte soep, kaas, Stroopwafel. Ja, kaas. drie, drie soenen. Uh, Wat hebben we? Soen, drie drie soenen, Is ook echt Hollands. Dries, oh ja, ja, dat is waar. Ja, nou, nou, ik moet even over nadenken. Maar dat inderdaad, ja. nee, ik begrijp het. Ja, en ja. Ja, wat is er nog meer Hollands? Ja. Oeh, wat er veel. nog meer in Hollands is? Ja. Ja. Dries Roelvink. Uh, Rood-wit-blauw <coughs> ro rood, is ook. Uh, en oranje. En oranje. oranje. Ja. Het moet helemaal oranje worden. Ook zedelijk Hans, Hans, Hans, Hans. Ja, vertel eens. We zijn er doorheen. We zijn er doorheen. En uh, ja, ik, ik zou zeggen een hele prettige avond. En voor de luisteraars van de donderdag zou ik zeggen tot zaterdag in de kerk. Voor de luisteraars van donderdag zou ik zeggen tot morgen. Oh ja, ja, ook. Die, die zijn bij in... CFM. Ja, dat is waar, ja. Dat, daar heb je weer gelijk in. Gewoon, ik twee, heb altijd twee, twee geiten, geiten dan. en dan uh, gaan we ze zaterdag zien in de kerk. Ja. Daar staan veel meer geiten. Ja, dan kunnen ze wel lachen weer hoor daar. Oké, okay, in ieder geval, ja. een prettige avond. Ja. En, en uh, tot morgen. En gezond weer op morgen. Ja. Oké. Okay.